Ja? Gaan ze, gaan ze kinderen? Oké. Okay. Amen, hey God is goed, amen. En we zijn blij om hier te zijn en uh, God kunnen eren en prijzen. Uh, voor, um, twee weken geleden we, zijn we begonnen met uh, de Principes om te leven. Een serie over principes die wij uh, gebruiken in ons leven als christenen om goed te leven en leven zoals Christus het wil. En we hadden gesproken over één principe. Herinner je je nog welk het was? Zaaien en oosten. Die was een uh, heel um, um, mooie. Uh, uh, boodschap. Ik heb zelfs uh, twee, drie keer daarna opnieuw uh, zitten horen op uh, Facebook. Het was, was heel mooi. Is, hoor je goed? Of? Nee? Dan neem ik deze. Yes. Beter? Jullie zijn iets doof geworden door de muziek. Dus uh, God is goed. En vandaag gaan we over een ander principe hebben. We gaan lezen in Filippense hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 13. Filippense hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 13. Halleluja. God is goed. Ik kan even opstaan om de Bijbel te lezen. Yes. En het zegt het volgende: ik ben, ik ben echt blij en dankbaar dat u mij weer hebt geholpen. U was al een hele tijd bezorgd geweest, maar kreeg steeds de kans niet om iets te doen. Ik zeg dit niet omdat ik iets tekortkom, want ik heb geleerd onder alle omstandigheden tevreden te zijn met wat ik heb, of het nu veel of weinig is. Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met genoeg te eten te hebben als met honger lijden, en zowel met meer dan voldoende te hebben. ...als gebrek te leiden. Ik ben in staat alles te doen... ...door Christus, die mij daarvoor de kracht heeft. Amen. Dank u, vader, voor uw woord. Spreek tot ons hart vandaag, oh heer. En we zijn hier, vader, we staan open voor, voor wat u tot ons wil spreken. In de naam van Jezus Christus, amen. Amen, God is goed. Glorie aan God. Vandaag wil ik hebben over een ander principe... En um, die is ook heel belangrijk voor ons leven. En hier lezen wij um, de verzen die Paulus schrijft aan de gemeente in Filippense. En hij is heel dankbaar dat ze hebben hem um, geholpen. Ze hebben hem uh, financieel geholpen. Ze hebben mensen gestuurd om hem te helpen in, in het verspreiden van het woord van God. Hij was um, gevangen genomen. Dus hij, en en ze, ze hebben hem gesteund in die periode en Paulus was heel blij ermee en Paulus die, die zegt hij is dankbaar voor wat ze hebben gedaan um, maar hij zegt um, ik ben dankbaar voor wat jullie hebben gedaan maar ik heb geleerd om in alle omstandigheden um, tevreden te zijn ik heb geleerd om de, alles wat in mijn leven komt heb ik balans ik kan mezelf balanceren en vandaag heb, wil ik hebben over balans. Balans is een van de principes die wij als christenen in ons leven moeten hebben. Als we kijken naar de wereld, alles is gemaakt, geschapen door God, met balans. De aarde die draait rond de, de zon, het is gebalanceerd. Als het te ver gaat of te dichtbij gaat, dan, is het, uh, dan zijn we allemaal niet meer hier. Maar alles in de natuur ook... Heeft een balans. En God wil ook dat wij als christenen in, in balans leven. En, en dat wij um, leven een leven die gebalanceerd is. Het ergste wat je kan hebben is iemand die niet gebalanceerd is. Iemand die geen balans heeft in zijn leven. Dan heb je een, te maken met iemand die... Um, heel veel chaos kan veroorzaken in, in zijn leven en in het leven van andere mensen. En deze principes zien we ook actief in het Oude Testament. God zei aan de volk van Israël, luister, jullie mogen werken zes dagen per week, maar jullie mogen één dag niet werken om te balanceren, zodat je niet te veel werkt, zodat je niet zodat je geen tijd meer hebt voor God. Dus hij zei, je moest één dag voor mij houden. Um, balans is overal. In het Nieuw Testament, um, in het financieel gebied, je hebt te maken met um, de balans van je financiën. Inkomen en uitgaven moeten gebalanceerd zijn. Als, als de uitgave te veel is, dan heb je een probleem. In, um, in mechanica, alles heeft een balans. En vandaag wil ik spreken over deze principe, de principe van balans. Hoe kunnen wij die principe gebruiken in ons leven en, en gebruiken voor het goede en voor het evangelie van Jezus Christus? Balans is dus dat je zet bepaalde grenzen in je leven. Iemand die in balans is of wat dan ook die in balans is, dan heeft die bepaalde grenzen. Dan gaat hij niet verder dan die grenzen. Um, en er is een groot gevaar als we geen grenzen hebben in ons leven. Als we geen grenzen hebben, dan lopen we een heel groot gevaar. Als je. Vroeger had je die balans, weet je, die oude balansen. En daar zet je een product aan één kant. En aan de andere kant gingen zetten um, kilo's of grammen. Totdat die helemaal in evenwicht kwam, hè? Zodat die helemaal in evenwicht kwam. En dan was het de goede um, uh, kilo's. En zo moeten wij ook in ons leven altijd iets aan de andere kant hebben. om ons in balans te houden. En we gaan kijken hoe we dat kunnen doen vandaag. Um, Paulus was dus. Um, hij zegt in de 4: Ik heb geleerd om. Veel te hebben en ook weinig te hebben. In beide gevallen ben ik tevreden. In beide gevallen heb ik geleerd om een balans te houden in mijn leven. Er zijn mensen die, als ze veel hebben, zijn ze één persoon. En als ze weinig hebben, zijn ze een hele andere persoon. Kennen jullie zulke mensen? Die zijn niet gebalanceerd. Ze hebben veel geld, dan kennen ze jou niet meer. Ze hebben weinig geld, dan zijn ze elke dag bij jou. Er is geen balans in, in, in zulke leven. En, en dat is heel gevaarlijk, want het is een persoon die verandert... volgens um, wat hij krijgt financieel zeg maar En dat moet je niet hebben als, als christen, als zoon van God. Dus je moet altijd um, aan de andere kant compenseren... als je te veel van iets hebt... Dat je altijd in balans blijft. Um, dus een van de dingen die we in balans moeten houden... is onze karakter. Zeg samen met mijn karakter. Je kan niet elke dag van karakter wisselen. Je kan niet elke dag een andere persoon zijn. Je moet gebalanceerd blijven... zodat God iets met jou kan doen in deze wereld. Als je één als je dag heel vurig bent heel vurig buiten bent, aan het evangeliseren... en de volgende dag verdwijnt je van de wereld, dan heb je geen balans. Als je één um, dag um, heel rustig bent en de andere dag wil je met iedereen ruzie maken... dan heb je geen balans. Dan kan, dan kan je niet gebruikt worden, want je bent niet stabiel. En God wil dat wij stabiel blijven, zodat hij ons kan gebruiken. Amen. Het is heel, heel uh, moeilijk om instabiele personen te gebruiken. En daarom is het noodzakelijk dat wij balans hebben in ons karakter. Um, je moet door stress kunnen gaan en dezelfde persoon blijven. Ik heb, ik heb mensen gezien die als ze stress hebben... dan zijn ze een heel andere persoon. Dan is het, ze, ze zijn ze geïrriteerd, ze willen ruzie met iedereen... En dan, dan denk je van, ja, een beetje stress, dan raak je al buiten balans. En dat is niet wat God voor ons leven wil. Hij wil dat wij een voorbeeld zijn voor deze generatie. En dat wij in balans blijven. Het is heel moeilijk te werken met mensen die buiten balans is. Ik, ik weet zeker dat jullie wel een ervaring hebben gehad met iemand op werk of zo, of op school. Die gewoon niet gebalanceerd is. Die één dag is die... 100%, de volgende dag is die 0% en dan is het een groot probleem. Nou, um, we moeten ook balans hebben in onze relaties. Um, je moet niet te, veel bij iemand, um, zeg maar, niet te veel bij iemand zijn. Je moet gewoon balans hebben. Want alles die te veel is, is niet goed. Amen. Er zijn mensen die elke dag bij de, bij de, bij de buur gaan, elke dag, elke dag. Op een gegeven moment zag je dus, spreuken dat mensen gaan gewoon geïrriteerd raken, toch? En ook um, in alle relaties moet je een soort balans houden. Soms zeg ik ook tegen mijn vrouw, ga even uit met je vriendinnen, weet je? Niet te veel alleen ik en jij, ik, jij en ik. Gewoon even uitgaan, even buiten... Want het is belangrijk om een balans te houden. alle Pierre. Het is belangrijk om even tijd voor jezelf. Amen. Er zijn mensen die geen tijd nemen voor hunzelf. Gewoon even jezelf. Even jezelf gaan, lo uh, gaan lopen. Gaan jezelf tracteren. Gewoon even tijd, jezelf. even tijd voor jezelf. Even tijd voor je vrienden. Even, dus altijd balans. Er zijn ook mensen die... Die Als ze um, kinderen krijgen, dan is alle tijd voor de kinderen. En er blijft geen tijd meer over voor de echtgenoot. Of, uh, en dan, is, dan raken ze uit balans. En, en door, door dat komen heel, heel veel problemen in het huwelijk. Want ze zijn gewoon buiten balans geraakt. Dus altijd balans houden. Even tijd voor mezelf. Even tijd voor vrienden. Even tijd voor familie. Amen, niet alleen eentje. Dus houd balans. Amen, Albien. Amen, Glorie aan God. God is goed. Um, balans in je geloof. Balans in je geloof. Um, ik heb liever dat iemand 20, 30 jaar christen blijft, dan, die, dat, dan dat die in één jaar zoveel vurig is en na twee, de tweede jaar raakt hij de weg kwijt. Dus... houd balans in je geloof. stand vastig in je geloof. Um, weet hoe om te gaan met moeilijke tijden in je geloof. Weet hoe om te gaan met tijden die misschien... Um, je verwacht iets van God, maar je krijgt die niet. Hoe ga je erom? Houd stabiel. Amen. Als we stabiel zijn in ons geloof... kunnen we veel doen voor God... Het is, er is niks mooiers dan dat je iemand door na nou, 30, 40 jaar niet ziet. En je ziet die persoon en die is dezelfde Christen, stabiel in het geloof. Dat is toch mooi? 40 jaar zijn voorbij gegaan en die persoon blijft stabiel in het geloof. Dat is mooi. Dat is wat God wil van ons leven: dat we balans houden in het geloof. Ik heb liever dat jullie hier. Elke dag, dat we elke dag een dienst hebben. En dat we allemaal hier zijn, elke dag om God de prijs in te aanbidden. Dat is mooi. Maar we moeten ook balans houden met onze familie. Met onze uh, vrienden, met werk en dat allemaal. En daarom hebben we alleen maar zondag. En woensdag. En donderdag. Ja, donderdag twee keer per maand. En we willen dat jullie balans hebben in jullie leven. Zodat je niet straks kan zeggen van ja... Ja, elke dag is er kerk. Ik, ik heb geen tijd meer voor andere dingen. Nee, nee, nee, dat willen we niet. Dus we houden balans dat jullie gewoon jullie dingen kunnen doen. En we weten dat God is een God van balans. Dus er is tijd voor de kerk. Er is ook tijd voor andere dingen. Dus daar zijn we ook bewust van. Um, dus hoe krijgen we balans in ons leven? Je vraagt jezelf af: hoe, hoe krijg ik nou balans in mijn karakter, in mijn geloof, in, in, uh, in familie, in alles? En ja, de, de kern staat hier gewoon in vers, in, in, um, waar we hebben gelezen, in Filippenzen hoofdstuk 4. Laten we lezen vers 13. Filippenzen 4, vers 13. En het zegt. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Amen. Ik, in andere vertaling zeg ik, ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Dus wie houdt ons in balans? Het is Christus. Want als we de moeilijke tijden heen gaan, dan. Geef hij van de andere kant van de balans, geef hij ons de kracht, amen, zodat we dingen kunnen doorstaan. En als we te veel hebben en we willen hoogmoedig zijn en we denken van we kunnen alles en ik ben hoogmoedig nu, ik, ik heb alles gekregen, dan aan de andere kant van de balans gaat die ook iets doen zodat je gebalanceerd blijft. Geloven jullie mij niet? We gaan lezen. Gaan lezen in 2 Corinthië, um, uh, hoofdstuk 12, vers 7 tot en met 10. Want Jezus die, die, die is altijd bezig om ons in balans te brengen, zodat we niet over de grenzen gaan. 2 Corinthië, hoofdstuk 12, vers 7 tot en met 10. Dus hier, hier hebben we over aan Paulus, die, hij kreeg een openbaring van God. En hij heeft zoveel dingen gezien, God heeft hem zoveel dingen laten zien. En hij zegt hier in vers 7, 2 Korinthus 12 vers 7. En, en opdat ik mij door het alle overstreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuist te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hiervoor heb ik de Heer driemaal gesmeed dat hij, van mij, dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd, Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in uw zwakheden volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Vers 10 zegt, daarom heb ik een. Ik een behagen en zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Amen. Hier, Paulus heeft zoveel openbaringen van God ontvangen, dat hij op een gegeven moment hoogmoedig zou kunnen zijn. En op een gegeven moment zal hij denken van... ik weet meer dan iedereen, dus... ja, ik ben hier de man. Ik ben de the man of the show. En God liet iets komen in zijn leven... zodat hij toch bleef nederig. Hij zegt hier, daarom ben ik... die is gekomen om mij nederig te maken. Om mij te laten zien van... hé, hey, je hebt wel veel openbaringen gekregen... Je hebt al veel ervaring gekregen, veel uitleg gekregen, maar blijf in balans. Amen. God is altijd zoeken naar gebalanceerde christenen. En Jezus is daar die, die, die gewicht aan de andere kant die ons in balans brengt. Halleluja. Als je, als je naar, de, naar, naar de gym gaat, fitness, dan heb je de... Zo'n zo bank waar je gewicht kan optillen. Hè? Dus aan allebei de kanten van, van de staaf is er gewicht. En die til je op. En, maar als aan de ene kant van de staaf te weinig gewicht is. En aan de andere kant te veel gewicht is. Wat gebeurt dan? Je gaat dus omzij. Hè? En dat is heel gevaarlijk. Je kan je, je, je pols breken. Het is heel gevaarlijk. Want er is geen evenwicht. En heel vaak zijn we zo in het leven, we zitten gewoon iets op te tillen, maar er is geen invloed. we zitten te schijn. En het lukt ons niet, want er is geen balans in ons leven. En God heeft ons geroepen om balans te hebben. En Jezus Christus heeft, uh, geeft ons balans. Paulus zegt hier: Ik kan alles door middel van Jezus Christus, die mij de kracht geeft. Als we geen balans hebben, als we te veel aan één kant gaan, ga naar Jezus Christus. Hij brengt je het gewicht die je nodig hebt om toch in balans te blijven. Als we te weinig hebben en we denken van, ik, ik, ik leid honger, ga naar Jezus Christus. Hij geeft jou de kracht om door die periode heen te gaan. Paulus zegt, ik heb geleerd... Om al, door al die periodes van mijn leven gebalanceerd te blijven. Tevreden te blijven. Amen. Heb, heb ik veel? Glorie aan God. Heb ik weinig? Glorie aan God. Ben ik ziek? Glorie aan God. Ben ik um, uh, gezond? Glorie aan God. Door al die omstandigheden heen is hij gebalanceerd gebleven. En het is heel gevaarlijk, want tegenwoordig um, wordt veel gepredikt. Op een ongebalanceerde manier. Op een ongebalanceerde manier. Want er wordt veel gepredikt van... God gaat je zegenen. God gaat je genezen. God gaat je alles geven. God gaat je rijk maken. God gaat je veel dingen doen. Dat is goed. Dat kan. Maar het is ongebalanceerd. Het evangelie is niet dat alleen. God kan dat doen. Maar het evangelie is meer dan dat. Amen. En wij moeten zorgen dat wij als christen gebalanceerd zijn. En dat, dat wij een leven, een leven van, hey, heb ik genoeg? Ik ben blij. Heb ik weinig? Ik ben ik ook blij. Amen. Ben ik gezond? Ik ben super blij. Ben ik ziek nu? Ik blijf in God geloven. Ik blijf tevreden. Ik blijf gebalanceerd. En als we zo leven, dan is er niks die tegen ons leven kan komen. Die ons kan um, de, uh, weghalen van de Heer Jezus Christus. Als we gebalanceerd leven. Ja. Wat dan ook dat wij uh, maken in ons leven. Welke problemen uh, ons tegenmoet komen. Moeten wij altijd zorgen. Dat wij gebalanceerd leven. En um, er is iets speciaals als je bij God komt. En je bent ongebalanceerd. Heel vaak als ik um, dingen meemaak in mijn leven en ik ben bijvoorbeeld een beetje gestrest, een beetje bezorgd over iets. En dan ga je bidden naar God toe en er gebeurt iets in het gebed die ons in balans brengt. Amen? Je komt met je zorgen, je komt met je dingen en je gaat bidden. En misschien in het begin van het gebed kan je niet goed bidden. Het is um, moeilijk, weet je. Je weet niet wat je moet zeggen. Maar op, na een tijdje dat je bezig bent met God in gebed. Komt de Heilige Geest en begint jouw balans te brengen. Hé, hey, ik ben hier. Ik ben met jou. Well, wees niet um, bang. Ik ben hier bij jou. En dan krijg je die balans. Je, je was zo en dan begin je weer gebalanceerd te blijven. En je komt uit gebed. Met balans. Het is niet dat je uit gebed komt van. Oh, mijn problemen zijn weg. Nee, die zijn niet weg. Maar je hebt de kracht van Jezus Christus in jouw leven ontvangen. Paulus zegt: door de kracht van Jezus Christus raak ik altijd, altijd, altijd tevreden. Maakt niet uit wat gebeurt in mijn leven. Wat, wat in de toekomst ook zal gebeuren. Door de kracht van Jezus Christus ben ik altijd tevreden. Ben ik altijd gebalanceerd. Ik kan alles doen door middel van Jezus Christus die mij de kracht geeft. En veel mensen misbruiken deze verse. En het is wel jammer. Want deze vers is niet als je die context leest, hij zegt niet dat je veel dingen gaat bereiken in het, in het leven door de kracht van Jezus Christus. Het is niet de, in die context. Hij zegt hier door al die omstandigheden in mijn leven. Dus honger, en nood en overvloed, wat dan ook. Ik kan ze allemaal doorheen. Ik kan door, door al die omstandigheden in mijn leven gaan. Door de kracht van Jezus Christus. Maakt niet uit wat komt. Maakt niet uit welke monsters mij wachten in de toekomst. Ik kan toch doorheen gaan. Halleluja. Als er, als er overvloed is, ik kan doorheen gaan. Als het honger is, ik kan doorheen gaan. Amen. Door de kracht van Jezus Christus. Daarom denk ik eigenlijk dat wij als christenen, als we dit echt begrijpen, raken we niet echt um, gestrest. We, we raken gestrest tot een bepaald niveau, maar daarna komt die gewicht van Jezus Christus op de balans en dan blijven we stabiel. Amen. En wij als gemeente, het probleem is vaak dat gemeentes um, heel vaak spreekt over voorspoed, voorspoed, voorspoed. En mensen raken um, obsessed, uh, um, gefocust op voorspoed. Maar soms, of bijna zou ik zeggen heel vaak, is er geen voorspoed. Het is gewoon normaal of gaat slechter. <laughs> En als je naar God kijkt, alleen voor voorspoed, voorspoed, dan raak je gefrustreerd. Van, ik, ik zie iets, ik wil iets. Um, ik, er wordt mij verteld van God gaat het geven. En ik, ik, voorspoed. En ik zie, als ik thuis kom, dan zie ik iets anders. En dan raken ze gefrustreerd en dan zijn ze buiten balans. En heel vaak, sommige christenen die gaan uit de weg van de kerk, sommige die raken depressief. Sommigen die... die heel vaak nu spreken men veel over um, zelfmoord. Dan denk je van, hoe kan dat nou? Maar heel vaak is die, die, die twee foto's heel anders. Een foto van voorspoed die wordt gepredikt en gezegd en, en uh, uitgelegd aan de gemeente. En de foto die de persoon meemaakt in zijn eigen leven thuis. Met al zijn moeilijkheden. Met al zijn problemen. En die matchen niet. En de persoon blijft geloven naar die foto van voorspoed. Maar die komt niet. En dan komen frustraties. En dan komen depressies. En dan komen stress. Van waar blijven al die beloftes? Kijk. Als, laten we eerlijk zijn als christenen. Er zijn heel veel beloftes in de Bijbel. Die God ons gaat zegenen. Maar dat is niet het hele verhaal. Er zijn ook tijden van... Um, ...van verzoekingen, tijden van problemen. Er zijn veel van die apostelen... ...die werden zelfs vermoord... ...omdat ze geloofden in Jezus Christus. Stel je voor Paulus of Petrus... Daar, ...die werden vervolgd door de... ...bijvoorbeeld toen hij Filipijnse schreef... ...hij was in de gevangenis. Stel je voor dat deze mannen zouden zeggen van... ja. Ik ben in deze gevangenis, maar God gaat mij de voorspoed geven. God gaat mij zegenen. En dit en dat. En, en ze bleven daar. Petrus werd volgens de traditie gekruisigd um, ondersteboven. Een man die naast Jezus liep. Een man die begreep het Evangelie. De eerste man, die, uh, is de man die, die ging prediken en 3000 mensen tot Jezus kwam. Hij sterft op zo'n uh, gewelddadige manier. Hij kan ook zeggen. Waar is mijn voorspoed? Waar is mijn zegen? Toen hij aan die kruis hing, Ondersteboven. boven. maar die kwam niet. Want soms komen de dingen gewoon niet. Soms komen die zegen die wij verwachten gewoon niet. En we moeten realistisch blijven. Soms komen die wel. Soms komen die niet. Als die komt, God zegen. Als die niet komt, ik. Ik, ik zeg God nog steeds. Want Hij is mijn Heer. Hij, is mijn, um, hij geeft mij de kracht om al, door al die omstandigheden heen te gaan. Amen. Dus wij als christenen moeten die balans houden. En ook um, nieuwe christenen die komen, moeten wij ook hun leren. Hé, hey, hier is balans. In de christendom is balans. God zegen jou, God geeft je veel dingen. Maar er zijn ook tijden die moeilijk zijn. En daar moet je ook de kracht van Jezus Christus hebben in jouw hart... om door al die omstandigheden heen te gaan. Dus wij kunnen niet liegen tegen de mensen. Hé, hey, de Bijbel is een Bijbel en die is in balans. God heeft veel mensen gezegend. Anderen hadden soms niks te eten. Maar beide bleven vertrouwen op God. Halleluja. Beide waren standvastig. Als je de boek van Hebreeën leest, um, hoofdstuk 11, zie je allemaal van die mensen die moeilijke tijden hebben gemaakt. Moeilijke tijden hebben um, geleefd in hun leven, maar ze bleven standvastig. Halleluja. Glorie aan God. Wij als christenen moeten in balans zijn. Dat is het principe van balans. Niet. Alleen één kant, maar er zijn beide kanten. Soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. En heel vaak zeg ik vaak dat um, veel mensen um, raken in frustratie. Want heel vaak wat wij vertellen, of veel christen vertellen, zijn alleen de wonderen in hun leven. De, de speciale wonderen hè, die God doet in, in jouw leven. Maar die wonderen, die zijn... Um, ...in de minderheid in je leven. Want het is niet dat elke dag... ...jij loopt en je krijgt een super wonder in je leven. Maar heel mensen die horen alleen wonderen, wonderen... ...en ze willen dat elke dag wonderen komen in hun leven. Maar dat is niet zo. In mijn leven zelfs, de wonderen die ik heb meegemaakt... ...ja, die zijn een paar keer. Het is niet dat elke dag een super wonder gebeurt in mijn leven. Maar omdat mensen... Mensen alleen over wonderen horen. Dan gaan ze denken, elke dag moet ik een wonder krijgen in mijn leven. En, en God, God, God laat zich niet door jou manipuleren. God zegt gewoon, leef je leven. Als je moeilijkheid tijd meemaakt, ik geef jou de sterkte. Amen. Ik geef jou de kracht om door te gaan. Ja, heer, maar ik wil ook wonderen vandaag. Soms zijn wonderen, soms zijn er geen wonderen. Blijf gewoon stabiel. Blijf gewoon gebalanceerd. Blijf gewoon standvastig. Blijf een voorbeeld voor de volgende generatie. Blijf een voorbeeld voor andere christenen. Nieuwe christenen die komen en die zien jou door moeilijke tijden heen gaan. En zien hoe je standvastig blijft. Ze gaan ook zeggen van, hé, hey, die persoon, ik, ik, ik, ik, ik zie die persoon en ik wil net als die persoon zijn. Want kijk wat ze allemaal meemaken. En toch blijf die standvastig. Halleluja. We zijn hier niet om mensen um, de illusie te geven van er zal altijd alles goed gaan. Nee, dingen kunnen heel slecht gaan. Maar we blijven standvastig gebalanceerd in Jezus Christus. Amen. Dus daarom um, is deze principe heel belangrijk voor ons leven. Het principe van balans. Dat we nooit um, ongebalanceerd raken in ons leven. Ook niet in het geloof, ook niet in ons karakter, in... in um, in onze relaties, altijd gebalanceerd zijn. En weten, wanneer we ongebalanceerd zijn... je kan altijd naar Jezus toe komen En Jezus die geeft ons de kracht, de moed... om verder te gaan gebalanceerd. En ik vind het heel mooi wat, um, wat um, Daniel zei. Jullie kennen het verhaal van Daniel. Um, en um, de koning die zei tegen, tegen die jongeren van... Als jullie niet um, mijn standbeeld gaan aanbidden, dan ga ik jullie gooien in een, in een, in een fornuis, in een vuur. En, en wat ze zeiden tegen die koning waren, waren, um, die jong, waren een paar jongeren en ze zeiden tegen die koning. Luister goed koning, wij gaan jouw standbeeld niet aanbidden. Wij gaan niet doen wat je zegt, we, we, we gehoorzamen God alleen. En als God ons uit die fornuis wil weghalen. Dan doet hij dat. Als hij het niet doet. Maakt ook niet uit. Wij gaan jouw standbeeld niet aanbidden. Amen. En zo'n zo mentaliteit moeten wij als christenen hebben. Maakt niet uit. Als het goed komt of niet. We blijven God aanbidden. Want hij is onze Heer. Hij is onze God. En hij heeft ons geroepen om gebalanceerd te leven. Halleluja, glorie aan zijn naam. Laten we even gaan opstaan um, van, vanochtend. We hebben nog um, eilig maal te doen. Laten we een um, gebed doen vanochtend. Vader God, we komen in uw wijzigheid toe, oh Heer. We zijn dankbaar voor alles wat Je doet in ons leven. Heer, en we weten dat soms... Lopen dingen goed in ons leven en zijn we blij. En soms lopen dingen minder goed. Maar Heer, we willen altijd gebalanceerd zijn. Help ons. Geef ons de kracht, Heer, om die principes te leven. Die principe van balans. Dat we niet over de grenzen gaan, Heer. Dat we altijd gebalanceerd blijven. En als u ons wilt zegenen, dan zijn we heel blij mee. En als het u niet wil. Dan blijven we in u geloven. En blijven we u aanbidden. Want wij. Willen net als Paulus zeggen. We kunnen alles doen. We kunnen door alles heen. Door middel van Jezus Christus. Die ons de kracht geeft. Geef ons kracht vanochtend heer. Om door alle omstandigheden heen te gaan. En sterk te blijven heer. En gebalanceerd te blijven. Niet uh, niet in depressie te, te raken... niet um, uh, wanhopig te raken... Heer, maar gebalanceerd... standvastig te blijven in u... Heer Jezus Christus. Want we weten... dat wanneer we zwak zijn... dan... zijn we juist... sterk. Halleluja. Zoals uw woord zegt, wanneer we... zwak zijn, zijn we sterk in u. Want u komt met uw balans, u komt met uw gewicht... en u geeft ons gewicht aan de andere kant... van de balans... En maakt ons weer stabiel. Weer standvastig. Weer in één lijn. Weer gebalanceerd. Dank u, Heer Jezus, voor uw liefde. Uw kracht in ons leven. O Heer, we zijn dankbaar voor alles wat u doet in ons leven. Elke keer dat u een, een antwoord geeft aan ons gebed. Elke keer dat u ons zegen. Maar ook de momenten die u ons niet zegen. Of u niet antwoordt wat we willen. Zijn we ook blij mee. Want door al die omstandigheden heen. Is uw heilige geest met ons. En die helpt ons om door te gaan. Om door de, door de vuur te gaan. Door de water te gaan. En wat dan ook al heer. Dank u heer Jezus voor liefde. Uw kracht in ons leven. En uw macht in ons al heer. En dat wij een gebalanceerde leven zullen leven. Voor ons. Voor de volgende generaties. En dat we een voorbeeld zullen zijn. Voor degenen die buiten zijn. Dat ze naar ons kunnen kijken. Dat wij altijd in balans blijven. Ook al gebeuren dingen in ons leven. Dank u, Heer Jezus. In de, naam, in de naam van Jezus kom ik tot u, O Vader. En we geloven voor een gebalanceerde leven voor ons allemaal. Amen. God is goed, amen. Glorie aan God. Dus leef in balans. Leef. aan. Um